Zes uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Goedenavond. Herdenkingsmonument 9-11 onthuld in New York. Drie verdachten opgepakt voor schieten op auto. En Griekenland komt met extra maatregelen vanwege begrotingsgat. Het weer, het is overwegend bewolkt en er trekken enkele buien over het land. Later de avond wordt het geleidelijk droger en vanuit het westen klaart het steeds verder op... Morgen begint de dag met wat zon, maar al snel raakt het opnieuw bewolkt... en volgt er wat regen en motregen. Het wordt ongeveer 20 graden. In New York is het monument onthuld om de aanslagen op de Twin Towers te herdenken. Twee vierkante vijvers staan daar op de plek... waar ooit beide torens van het World Trade Center het straatbeeld tekenden. Gordon, hey Amat Jr. De telemero Abad. Ten years have passed since a perfect blue sky morning turned into the blackest of nights. Oh, a Heinrich Bernard Ackerman. My name is Peter Negron. My father worked on the 88th floor of the World Trade Center. I was 13 when I stood here in 2003 and read a poem about how much I wanted to break down and cry. Since then, I've stopped crying, but I haven't stopped missing my dad. George Adams, Ignatius Udo Adonga. I cannot refrain from tendering to you the consolation that may be found in the thanks of the Republic they died to save. Whisper in the sound of Adams. Patrick Adams, my sister. Marlin Capito Bautista. We love you and we miss you. You are always in our hearts. De herdenking begon om ongeveer kwart voor drie Nederlandse tijd. En die duurt nog ongeveer een, een uur. Correspondent Wessel de Jong in New York. Wat gebeurt er nu? Uh, wat je ook net zojuist gehoord hebt, hè? het voorlezen van die namen, ondanks al die, al die hoogwaardigheidsbekleders, presidenten, alles wat hier is, blijft dat toch het uh, belangrijkste en ook meest indrukwekkende onderdeel van de hele, hele, hele plechtigheid. Zojuist was er, er wordt nog steeds één iemand uitgelicht die dan uh, net wat langer mag praten dan alleen uh, één naam, zoals juist was er Deborah Epps aan het woord. Die dacht haar, herdacht haar zus hoe ze gemist wordt op alle verjaardagen, alle feesten. Dat haar moeder een, een ketting met haar foto draagt die ze nooit afdoet. En uh... Debra vindt het ontzettend prettig, fijn dat op het, uh, het monument dat uh, onthuld is... dat de, de naam van haar zus, dat die daarop gegraveerd staat... en dat ze gegraveerd is naast de naam van een collega... waar ze samen mee zat, samen op de 98e verdieping. En daar is heel veel aandacht aan besteed... dat die, dat die namen niet gewoon op, op, op alfabet of op, op, op leeftijd of op, uh, op tijdstip... die zijn echt geclusterd van groepen mensen, zelden bedrijven, vrienden... brandhermannen bij elkaar en dat is uh, toch wel ontzettend op prijs is gesteld door door door alle, door alle nabestaanden. Ja, de, die plek is natuurlijk bekend als Ground Zero. Als je naar New York gaat voor de eerste keer zeker, dan ga je langs bij Ground Zero om daar te kijken. Maar zo mag het straks niet meer heten, hè? Nee, het gaat nu de, de Memorial Plaza heten. En dat monument, eh, dat wordt natuurlijk het allerbelangrijkste onderdeel van de, de twee gedenkvijvers. Dat zijn eigenlijk twee grote granieten, zwarte bakken die precies de vorm hebben van de plattegrond van de Twin Towers die eh, in de tijd verdwenen zijn. Het water eh, stroomt over de rand, waar dus ook die namen gegraveerd zijn. Zijn. En dat water dat stroomt naar beneden. Mijn eerste associatie was van ja, zo stort dat gebouw, altijd blijft het een beetje instorten. Maar een van de functies van dat water ook is dat geruis is, dat uh, dat watergeluid dat het lawaai van Lower Manhattan verdrukt. Dat mensen dus even rustig kunnen nadenken, uh, tot zichzelf komen zonder gestoord te worden door sirenes en weet ik wat uh, allemaal voor nou, ja, het New Yorkse straatlawaai. lawaai. Nou, daaromheen komt een uh, groot park van witte moeraseiken met ook een enkele survival een, uh, een boom die de ramp overleefde. Het, het gaat er heel anders uitzien dan het er ooit heeft uitgezien. Door die, die twee grote ongenaakbare torens die er stonden. Het worden er uh, nu vijf rond het, uh, rond het park. En in principe moet het veel toegankelijker en menselijker worden dan dat het uh, ooit was in de tijd. Je bent er de hele dag bij geweest. Kunnen de organisatoren tevreden terugkijken op deze herdenking? Ja, ik denk het zeker wel. Vooral dat monument is toch wel zeer goed, uh, zeer goed ontvangen. Op zich natuurlijk, die terreurdreiging heeft wel wat als een schaduw over deze dag gehangen. Hè? De concrete, maar niet bevestigde dreiging, zoals die hier heet. Nou, gelukkig voor iedereen is die nooit concreter geworden. Uh, ik verwacht nog wel wat discussie over de woorden van uh, president Obama. Er was nadrukkelijk afgesproken dat er uh, ja, geen religieuze nood aan deze bijeenkomst zou zitten. Er waren ook geen religieuze hoogwaardigheidsbekleders uitgenodigd... President Obama leest een psalm voor, psalm 46. Daar krijgt hij ongetwijfeld, gaat hij daar commentaar op krijgen. Want de gouverneur van, van New York koos bijvoorbeeld een veel, een veel risicolozer variant. Die las vier vrijheden voor, zoals, zoals Roosevelt die heeft geformuleerd. Dat geeft ook wel aan dat de Amerikanen die aanval 9-11 echt als een aanval op hun vrije manier van leven hebben ervaren. Dat hij die woorden nu van, van Roosevelt, dat hij die aanhaalde. Ja, een heel aandoenlijk einde, vond ik zelf. Uh, uh, bridge over Troubled Water van, uh, van Paul Simon. Een oudere Paul Simon met een, uh, een 9-11 petje op zijn hoofd. Heel toepasselijk. Ja, we hoorden hem net ook nog eventjes. Correspondent Wessel de Jong. De aanslagen van 11 september 2001 die werden in de hele wereld herdacht. Ook in Den Haag. Daar sprak onder andere premier Rutte, verslaggever Mayno Remmers. At this time, I ask you to rise and join me in a moment of silence... in memory of the victims.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 Een paar weken na de aanslagen bezocht hij New York en hij kon zich dat nog levendig herinneren. There were still notes and photos hanging everywhere, appealing to people to get in touch. I remember it as if it were yesterday, that incredible sense of unity that held the city together in those weeks. I remember the enormous heaps of rubble where the World Trade Center had stood. I remember the resilience of the people who Despite de pijn en, despite de grief, had already al de courage te look to de toekomst. En wat I remember most, was de determination of everyone I spoke to, dat de terrorist would never would never be allowed to win. Onder de indruk was Rutte van de puinhopen, de foto's en de oproepen, maar ook van de eenheid en vastberadenheid om ondanks de pijn toch naar de toekomst te willen kijken en vast te stellen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 Vrijdagmiddag rond tien voor drie sneuvelde een, een zijruit van een auto op de A6, ter hoogte van Almere. En eigenlijk direct daarna kregen wij een tip dat er zich drie mannen nabij de A6 ophielden met luchtdrukgeweren. En die mannen zijn door de politie aangehouden. En waar komen de verdachten vandaan? Die komen uit Utrecht en uit Houten. Die hebben tot vanmiddag hebben zij vastgezeten voor verhoor en het onderzoek. Ze zijn In de loop van de middag zijn ze heen gezonden. Uh, ze worden nog steeds uh, verdacht van betrokkenheid bij dat betreffende incident. En wij gaan nog uh, verder na of dat mogelijk verband heeft gehouden... hun aanwezigheid en die luchtdrukwapens met de ruit die op de A6 is gesneuveld. Er zijn natuurlijk heel veel schietincidenten geweest. Worden ze daar ook van verdacht? Nee, vooralsnog uh, verdenken we ze alleen bij de betrokkenheid van het schietincident op de A6. En is ook bij hun thuis, uh, bent u daar ook langs geweest? Er heeft ook een huiszoeking plaatsgevonden. Daar werden de luchtdrukgeweren aangetroffen. Die zijn in beslag genomen. En dat wordt dan meegenomen in het onderzoek... om te kijken of er een causaal verband is tussen het sneuvel van de ruit... en de aanwezigheid van die luchtdrukwapens. Zijn het bekende van de politie? Dat weet ik op dit moment niet. En leeftijd? Is daar iets over te zeggen? Ja, de twee mannen uit Utrecht die zijn 21 en 24 jaar oud. En de man uit Houten is 23 jaar dit is het NOS Journaal met Mark Visser. Griekse minister van Financiën, Venizelos, die heeft maatregelen aangekondigd... om het gat in de begroting sneller te dichten. Daarmee hopen de Grieken dat de 8 miljard euro uit het steunpakket alsnog wordt uitbetaald. Het geld wordt niet overgemaakt zolang de Grieken hun begroting niet op orde hebben. Correspondent Connie Keese, welke maatregelen hebben de Grieken aangekondigd? Nou, de minister heeft een extra belasting aangekondigd op onroerend goed. Die zal geïnt worden via de elektriciteitsrekeningen van huiseigenaren. Dat gaat om een bedrag dat wordt berekend per vierkante meter. Dus degene die grote huizen en kantoren hebben, uh, gaan meer betalen. Verder uh, is ook door uh, de ministerraad afgesproken dat de politieke elite... en de top van de publieke sector uh, één maand salaris gaat inleveren. Dus van president, premier, ministers... tot aan burgemeesters en hoge ambtenaren. En verder uh, gaat de minister van financiën zelf ook praten met de Griekse reders. Want hij zegt, die wil ik uitnodigen om toch ook een steentje bij te dragen. Ja, grote vraag natuurlijk, Corny. Zijn deze maatregelen haalbaar? Nou, dat, uh, dat is nog afwachten. Uh, in ieder geval denk ik dat uh, die belasting op een onroerend goed... via uh, elektriciteitsrekeningen makkelijker is... dan het innen van belasting via de Belastingdienst. Want dat blijkt niet te werken. Uh, verder, ja, het oordeel of uh, Griekenland die 8 miljard krijgt... gaat natuurlijk afhangen van de trojka. Het IMF, de inspecteurs van het IMF, de uh, Europese Unie en de ECB. En die komen na verluid komende week terug... Uh, om opnieuw te kijken of Griekenland aan zich, aan zich de afspraken houdt. En die zullen dan een, een oordeel vellen. Correspondent Conny Keese. Sport. Voetbal. In de Eredivisie er verspeelde PSV twee dure punten... in de uitwedstrijd tegen VVV Venlo. Er leek weinig aan de hand voor PSV. De ploeg leidde bij rust met 2-0... Maar na kort, na de pauze, boog VVV de achterstand binnen acht minuten om in een 3-2-voorsprong. Feyenoord won zijn uitwedstrijd bij Nac Breda met 3-1. En de noordelijke derby tussen Heerenveen en FC Groningen eindigde in een 3-0-overwinning voor de thuisploeg. En op dit moment is er nog één wedstrijd bezig in de Eredivisie. Excelsior FC Utrecht. Frank Wielaert, hoe staat het ervoor? Het duurt nog 7 minuten en ik zei bij 3-1 deze wedstrijd lijkt me wel beslist. Maar het is inmiddels 3-2 geworden dankzij een goal van Broersen op aangeven van Reda Jalal En vlak daarna een hensbal over het hoofd gezien door de heren scheidsrechters. Hensbal van Balverberg dat had een penalty op moeten leveren. En dus de 3-3 moet je dan maar even verder doorrekenen. Dat gebeurde dus allemaal niet, maar er waren nog meer kansen. Broersen schoot nog een keer naast. Mick van, Mick van Buren schoot nog een keer op de paal voor Excelsior kort om de wedstrijd. Is het nogal ernstig opgeluukt na die aansluitingstreffer van Excelsior. Dat even in herinnering met zijn speelt tegen de elf van FC Utrecht. En misschien nog wel een puntje uit het vuur sleept in, de eigen, in, de eigen, in het eigen stadion op Woudenstein. 3-2 dus. In de Vuelta, de ronde van Spanje, heeft Bauke Mollema het puntenklassement op de laatste dag toch nog gewonnen. De Nederlander pakte in de slotetappe genoeg punten om de groene trui over te nemen van Rodriguez. De slotetappe werd gewonnen door Peter Sagan. De Slavuaak was de snelste in de massasprint. De eindzegen in de Vuelta ging naar de Spanjaard Juan José Cobo. En Mollema die eindigde in het algemeen klassement als vierde. De Brit Simon Dyson heeft de KLM Open gewonnen, het belangrijkste Nederlandse golftoernooi. Hij bleef in de slotronde op de Hilversumse Golfclub zijn landgenoot David Lin één slag voor. Het is de derde keer dat de 33-jarige Dyson de KLM Open wint. Hij verdiende daarmee 300.000 euro. De beste Nederlander was Joost Luiten op de gedeelde zesde plaats. Verkeersinformatie in Den Haag bij de AWB, René Palset. De A2 die is al een paar uur dicht na een ongeluk bij knooppunt Everdingen. Vanuit Den Bosch naar Utrecht staat 5 kilometer file voor het knooppunt. De afsluiting gaat volgens Rijkswaterstaat nog zo'n drie kwartier duren. Het heeft te maken met onder meer een autobrand. Op de A67 Venlo naar Eindhoven staat door werkzaamheden file bij knooppunt Heiken 4 kilometer. En de N44 bij Wassenaar is in beide richtingen dicht. Zowel richting Den Haag als Wassenaar. Het heeft te maken met verkeerspalen. Er dreigen daar wat onderdelen van die verkeerspalen naar beneden te komen. Nog een keer het belangrijkste nieuws, herdenkingsmonument 9-11... onthuld in New York. Drie verdachten opgepakt voor schieten op auto op een snelweg. En Griekenland komt met extra maatregelen vanwege begrotingsgat. Tot zover dit uitgebreide NOS-journaal. Zometeen instituut Itserda van de VPRO. Hoe krijgen we als ondernemers meer voor elkaar bij de gemeente? Hoe zorgen we dat ons bedrijventerrein beter bereikbaar wordt?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 Dit is radio 1, VPRO. Ik praat in metaal, ik slaap in metaal, ik donk metaal, wel metaal als metaal. Hartelijk welkom te studio Itzerda. Mooie woorden eigenlijk. Studio Itzerda. Klinkt lekker en klopt ook precies met de inhoud. Studio! Very cool. Gesproken taal is, laten we eerlijk zijn, beste luistervrienden... niet meer dan een verzameling kilklanken... waaraan wij mensen in de loop der tijden betekenis zijn gaan hechten. En toch zijn er tussen al die rommelige en trigestaltische geluiden... die dagelijks aan de Haag van ons gebit ontsnappen... enkele die we mooier vinden en meer waarderen dan anderen. Wonderful. Zwerk, dat vind ik nou een mooi woord. Het jagend zwerk, dat klinkt krachtig en een beetje dreigend. Of wat dacht u van radiopresentator? Zeven lettergrepen, maar wat een wereld. Kijk, daar zit er een. Speciaal voor u geselecteerd op kwaliteit en inhoud, daar zit hij ja... Martin Minkema. Ik ben u veel plezier. Metaal is metaal. Welkom. Welkom bij Studio Itzada. Vernoemd naar ingenieur Itzada. De man die bijna 100 jaar geleden de eerste radiozender van het land bestierde. Het draait hier bij Itzada om liefde voor het medium radio. En dat, en dat begint met liefde voor het woord, hè? zou je zeggen. Daarover vandaag dus. Liefde voor het woord, het mooiste woord. Voor mij is dat bijvoorbeeld uh, schemeren vind ik heel mooi. Knisper, vind ik heel mooi. Reportages, uh, verhalen straks. En in de studio heet ik welkom Ton den Boon, Boon. Pardon. Ton den Boon. U bent uh, neerlandicus en woordenboekenmaker. Klopt. Um, woordenboekenmaker, staat dat... Uh in de dikke vandalen, eigenlijk? Uh, nou, het woord. het woord woordenboekenmakers staat denk ik wel in het uh, woordenboek... omdat er een moeilijk synoniem voor is, namelijk lexicograaf. En vaak is het zo dat een woord in het woordenboek wordt genomen als, uh, opgenomen... als er zo'n syn synoniem is. Ja. U bent sinds jaren dag uh, hoofdredacteur bij uh, Ja, al vandalen. heel erg lang, inderdaad. Al heel lang, ja. En er zijn een hoofdredacteurs, hoofdredacteur begrijp ik. Er is dus ook een Belgisch. Klopt, ja. Er is een en Vlaamse Vlaams. hoofdredacteur, ja. want het Nederlands bestaat natuurlijk... uit een uh, Nederlands, Noord-Nederlands gedeelte en een uh, Zuid-Nederlands gedeelte hoeveel woorden staan er in de nieuwste druk van de Dalen? In de laatste druk, 2005, staan er ongeveer 230.000. En uh, al die woorden, uh, hebben, of sommige woorden hebben één betekenis en sommige woorden hebben meer betekenissen. En er zijn zo'n 300.000 uh, taaleenheden, dus woorden met een betekenis. Welk woord is u het liefst? Nou, ik vind een heel mooi woord, uh, uh, gemoedsbeweging gemoedsbeweging. Ja. Waarom? Nou, dat is een, een woord... Um, het, het betekent emotie. Emotie is voor mij een vrij zieloos woord. Dat zegt niet zoveel. Terwijl als je een echte emotie hebt... dan voel je je, je gemoed, he, je inborst, je hart... voel je bewegen. Het krimpt of zo. Dus het woord zegt iets. En ik vind het een, een mooi beeldend woord. Ook uh, dichters uh, gevraagd... Naar het, uh, naar het mooiste woord. Naar mooie woorden. Alexis de Rode en Ingmar Heidsen. Het is een beetje hetzelfde. Zeg maar, als aan een gitarist vragen wat hij nou een mooie snaar vindt. Weet je, op die manier kijk je eigenlijk niet naar je kunst. Maar als het dan moet, er zijn er vast wel mooiere woorden te vinden dan anderen. Studio Itzerda is de gast op festival Mooie woorden. U hoort Alexis de Rode. En Ik maar heet. Twee Utrechtse dichters. Aan hen de vraag: wat is een mooi woord? Voor mij de combinatie van uh, klank en betekenis. Ik vind een woord al snel mooi als het verwijst naar iets wat het aardse ontstijgt. bijvoorbeeld het woord eeuwig vind ik een mooi woord, Tenminste, omdat het klinkt naar sneeuw en eeuwig, omdat het zoiets groots verbeeldt in zo'n klein woord. Ik zal een ritmisch woord snel mooier vinden dan een woord dat, dat tamelijk aritmisch is. Desalniettemin de valt me opeens in. Desalniettemin de kun je wel ritmisch in een het dus het moet, het moet ook lopen het moet ritme hebben dat het, dat gaat helpen worden met lange aas vind ik over het algemeen ja. wel mooi aardstraal ja, ka ja kaas weer nee ja. Komt door het dat beeld. Dat, dat, dan het woord er ook bij ruikt. Dat uh, pest de kaas een beetje. Maar qua klank ja, ja. is een mooi woord. En een woord kan heel mooi worden door de context. Ja. Over, uh, door het contrast, door de plek die die vervult in de zin. Het is niet erg over het woord mooi of lelijk. is. Het gaat om het goed staat. Er komt in één keer een, een, een zintje van een gedicht van Ingmar bij me op, waar heel veel mooie woorden in zitten. Een vortex wrong zich tussen beide: we leven in het barnsteen van een parallele ruimtetijd. Dat is een opeenstapeling. Dat zijn rare exotische woorden met technische klanken. Die tegelijk te verwijzen naar iets wat heel groot of uh, mysterieus is en uh, ver weg. Het woord is oerknal, alleen al. Het heeft dit oer, je, je, Dat is echt heel oud. Oer is echt dus veel ouder dan oud. Kan niet ouder, weet je wel. En dan knal. Een totaal ander woord. Het sloeg naast elkaar. Dus... Oer, knal, is een heel mooi woord. En het is zeven letters. En dat moet dan de hele oorsprong van alles moet het, uh, verbeelden. Uh, Babygraf vind ik ook een goed woord. Ook een heel verschrikkelijk nee. woord. Baby en graf, allebei vier letters. Mm -hmm. En omdat het zo ontzettend van het, is het begin en het eind van iets. Baby en graf. Niet te denken aan het gebied van Jesse bloemen door het graf van... Uh... In mij is onstuitbaar dat doodsbloem ontlopen. lopen. is ook zo'n woord. Vaak als ze zelf al een soort uh, tegenspraak in zichzelf zijn. Soms is het woord zo mooi dat je niet wil weten wat het betekent. Ik heb heel lang gedacht dat damast dat de dat kleur blauw was. Ik zag het uit al voor. Me. Het is een beetje de kleur van dat dekseltje op, op dat potje met uh, koffiecreamer. Dat is damast wat mij betreft. Ik, en, ik weet wel dat het niet zo is inmiddels. En dat heb ik ook heel lang gehad met, met het woord explode. Dat vond ik ook heel erg mooi. Dat het eigenlijk een heel, ja, woord met een heel naar begrip is. Een uitzetting. Als je niet weet wat het betekent en je vindt het een mooi woord. Dan kan je het beter ook maar niet opzoeken. Dan kan je gewoon denken van... Nou ja, het, het exploot staat er weer fris bij, of, of het, het meisje had een explotische jurk aan. Weet je. Gewoon, ja, en als je gaat opzoeken, dan, ja, dan kan het alleen maar tegenvallen. Dan nu maar eens een gedicht. Letterboomdroom. Er liggen poeltjes zonlicht op de weg. Gouden lettersoep, waarin engelen hengelen in het melodisch licht. Naar de moerasboomdroom, de gezonken letterboomdroom. Spiegeltjes, kraaltjes, watergaten in het asfalt, oh. Glinsteren de bomen soms als watervallen, als diamanten soms. De bomen schenken zon als liqueur in plassen op straat. De bladeren zoet druipend als limonade, als honing, als stroop, als het sperma van de zon. Druipende bladeren op het asfalt, honingdouw. Bladgoud op boombast. Bastgoud op goudblad. Goudlicht. Goudstukken. Miljardair. Miljardair. Je bent een extra, Alexis de Rode. <laughs> ja, een extra dit, is, ja. dit is echt <laughs> extra gedrag met woorden. Inderdaad. Alexis is, is, is, is heel erg verliefd op woorden. Inderdaad. Op, op mooie, echt blinkende, klinkende woorden. Dat is heel mooi. Dat, dat maakt zijn poëzie ook heel rijk. Het zou voor vele anderen te zijn, maar hij komt ermee weg. En het echte mysterie van Alexis de Rode is hoe hij dat voor elkaar krijgt. Want hij blijft aan de goede kant, het lukt hem. En dat, dat is het punt met die, met die mooie of slechte woorden. Of... Uiteindelijk is alleen maar de vraag, werkt het of niet? En dat, dat bekijk je per dichter, en de dichter bekijkt het per gedicht. Nu sterrenkijkers ijzeren heinig in de loze ruimte staren. IJzeren heinig, fantastisch. Dat vind ik wel een de... heel mooi woordje. Ja. Nou ik, ik het terug hoor, is, is wel... Het is fijn dat dat erin komt. Ja. Ja. Het mooie woorden zijn typisch dingen die snel sneuvelen. Inderdaad. Je denkt van, komaan, dat gaat niet. Uit het gedicht Wasstraat. Blauwe dervisje, zien je voertuig, slaan aan. Tollen met paniekerige zeemleerledenmaten op je af. Zeemleerledenmaten was ik ook van de samenstelling. Zeemleerledenmaten, ja. ja. Dat heeft ook nog wel iets. Ja, er is toch wel veel woorddronkenschap. Het is eigenlijk wel een goede vraag. Ja. Je denkt als je erover begint van eigenlijk is het niks, maar het is niet waar. Heel veel woorden staan er gewoon in omdat het goed klinkt. Veel meer misschien wat je denkt. Dat wil je dan niet, maar het is toch zo. Straks veel meer woorddronkenschap, maar nu eerst over tot de orde van de sport... Nederland, sportland. Dit kan een van de spannendste races van de dag worden. Want in Rotterdam zit Frank Wielaert bij de wedstrijd Excelsior-Utrecht. Ja, die wedstrijd is net afgelopen. Utrecht heeft hem uiteindelijk gewonnen met 3-2. De wedstrijd werd eigenlijk pas leuk op het moment dat Excelsior met zijn tiener stond... en stiekem toch de aansluitingstreffer maakte. Utrecht kwam voor met 3-1, was eigenlijk niet zo gek veel aan de hand... Maar Utrecht liet het allemaal een beetje gewoon vanzelf gaan. Excelsior maakte ineens 3-2. En daarna kreeg Excelsior nog een handvol kansen om stiekem nog 3-3 te maken. Uiteindelijk is dat allemaal net niet gelukt. Utrecht wint voor het eerst dit seizoen een uitwedstrijd. En zo'n uitwedstrijd in winst omzetten. Dat moeten ze koesteren in Utrecht, want dat overkomt ze niet zo gek vaak. Excelsior moet de eerste overwinning van dit seizoen nog boeken. en staat nu laatste na deze 3-2-nederlaag op eigen veld tegen Utrecht. Ja, sporttaal ook mooi hè? Alle talen is mooi. Ton Den Boon, um, uh, hoofddirecteur bij de Dieke Van Dalen. Um, mag ik trouwens Dieke Van Dalen zeggen? Moet je het helemaal voluit zeggen? Nee, vroeger uh, was het officieel Grote Van maar ja. tegenwoordig mag, mogen we ook uh, Dikke Van zeggen. Ja. En. Uh, Hoor je hoorde u hier ook uh, echt sport, mooie sporttaal voorbij komen? of was het? Even? Nou, er is, er is wel een mooie sporttaal, maar uh, en dat is inderdaad taal die vaak spontaan ontstaat langs de, uh, ja, langs de lijn. Maar um, ja, niet, niet elk woord is natuurlijk mooi. Maar de, de, de sportjournalisten zijn wel heel erg goed in het bedenken van mooie metaforen. Nou, vertels. Nou, nou ja, ja, hotse Knots begonia voetbal bijvoorbeeld. dat okay, vind ik ja, toch ja. een aardig woord? <laughs> ja. ja, ja, ja, zeker. Van wie is die? Ja, dat is van onlangs overleden trainer. Ik ben niet zo heel okay, goed in de naam. Maar die, die staat dus, die staat dus die staat ook in de... In die die staat, de... staat gewoon in de dikke vandaan. Ja. Dat woord wordt gebruikt, ja. ja. Zeg, als je, als je geboren wordt in Nederland, hè? We mm -hmm. hebben het over liefde voor taal, hè? Als je hier geboren wordt. En ja. in Nederlands is je moeier, taal. Dan heb je, je hebt het niet voor het kiezen, hè? Nee, inderdaad. Je moet dan inderdaad uh, die taal je eigen maken. En dan ga je geleidelijk aan, als het goed is, houden van Daar bepaalde houden woorden. Taal, heel veel, dus het gaat niet automatisch, zeker niet met Nederlands. Dat, dat, grrr, oh, mensen in het buitenland zeggen vaak, jeetje, wat een lelijke taal. Ja, maar er zijn ook mensen in het buitenland, dus die het een hele mooie taal vinden. Ik denk dat dat afhankelijk is van welke klank je gewend bent. Ja, ja. Ja, dat, dat, ja. Ja, maar Als dat... die welluidendheid is natuurlijk heel belangrijk voor een taal. Uh, welluidendheid is ook echt een belangrijk criterium voor, het, uh, ja, voor poëzie. En zojuist hoorden we dat al uh, bij de dichters. En um, ook voor individuele woorden is welluidendheid een belangrijk criterium... voor de schoonheid ervan. En um, uh, in dit korte verhaal dat nu komt van Niek de Vries... zijn de woorden ook op een hele mooie manier achter elkaar gezet. Nieuwe woorden... Het bekende komische duo was veel geprezen... omdat ze nieuwe woorden aan de taal hadden toegevoegd. Nu was het wachten op een clown en een tovenaar... die de woorden er weer uit lieten verdwijnen. We zaten ermee opgescheept. Ik had geen zin om ze langer te gebruiken. Maar de vondsten waren de wereld in. Ik hoorde hoe ze in de mond werden genomen door timmerlui. Een machinist riep een dame ermee na. en het pure wrevel verhuisde ik. Ver uit de buurt. Ik leerde een andere taal in een ander land. Maar ook daar liep een comediant er rond. De ellende begon opnieuw. En ik viel neer op de grond. Ik begon te huilen, net zo lang, dat ik moest lachen. Ja, Woorden die, die opeens er zijn. Maar woord kan ook woord kan ook verdwijnen. Je kunt een woord laten verdwijnen, kan dat eigenlijk? Nee, dat is uh, dus maar worden. één clown of tovenaar die de taal of die een woord kan laten verdwijnen. En dat is de tijd. Ja, u heeft het, uh, het modern verdwijnwoordenboek ook uh, uitgegeven. Of in ieder geval moet ik zeggen. Ja. Um, van Aanborstigheid tot zwijmelgeest. En u heeft het meegenomen, dank. Want ik kon het nergens meer krijgen. Het was verdwenen, overal uit de winkels. Ja, het, is, uh, het was een, een, een enorm succes, dus het is uitverkocht. 750 woorden staan erin, niet meer. Nee, er zijn natuurlijk veel meer uh, verdwenen woorden. Zeker als je de, de, de tijd vanaf uh, bijvoorbeeld 1700 of 1800 zou nemen. Maar ik heb woorden... Heel hoofdig, eispunt. Ga verder, ja? Ja, ik, heb de, ik heb woorden gekozen die we nog een beetje kenden. Hè. Dus woorden die in de 20ste eeuw misschien nog een beetje gangbaar waren. Wat is een keetmeid? Een keetmeid dat was een, een, een, een dame die bijvoorbeeld werkte bij de droogmaking van de uh, Noordoostpolden en de Flevopolden. En dan werd er een, uh, bij de arbeiders, was er dan één vrouw die voor hen kookte, die de oh, was deed enzovoort. En dat was een keetmeid. Ja ja, ja, ja, En uh, dit verdwijnwoordenboek, dus 750 woorden... als je dat afzet tegen die 230.000 woorden of nog meer in de vandaan... Dat is, maar heel weinig, er verdwijnen maar heel weinig woorden. Nee, er verdwijnen heel veel woorden. Toch maar wel. het is natuurlijk zo dat ook in de dikke vandalen... niet alle woorden staan die in de Nederlandse taal worden gebruikt. Want dat zijn er veel meer dan 230.000. En er zijn ook veel meer verdwenen woorden. Maar ik heb echt een selectie gemaakt van woorden waar iets over te zeggen valt. En, en ook wel mooie verdwenen woorden. Althans, ze zijn niet allemaal mooi natuurlijk, die woorden die in het woordenboek staan. maar. Brieven ja, maar bijvoorbeeld een woord als alcoofgeheim, een huiselijk geheim... dat vind ik zelf een geweldig mooi verdwenen woord. Of een daghitje, een meisje dat alleen maar overdag werkt. Hè? Dus het, uh, het tegenovergestelde van een meisje voor dag en nacht. Ja. Maar, waarom, is dit, waarom is dit zo enorm belangrijk? Waarom wordt het niet weer opnieuw? Uh, nou, ik denk hè? dat, dat ah, er vast wel weer een nieuwe druk gaat komen. Maar uh, sterker nog, ik ben alweer nieuwe verdwenen woorden aan het verzamelen. Oh, ja? dat, dat gaat gewoon... Dat gaat gewoon altijd door. En ik denk dat ik volgend jaar wel weer een nieuwe editie ga maken. Tien jaar geleden, precies vandaag tien jaar geleden... de aanval op die torens, de WTC in New York. En toen is ja, het woord Ground Zero bestond al. In het Engels woord natuurlijk. Maar dan zonder hoofdletters voor een plek waar een atoombom is gevallen. Maar Ground Zero met hoofdletters, dat staat op die plek. Dat is een eigen naam geworden. Ja, eigen naam geworden. En die staat ook in het vandaal. Ja, Ground Zero staat in. Ja. En nu heeft de burgemeester van van New York Bloomberg, die heeft gisteren gezegd... ja, dat wil ik niet meer dat Ground Zero Ground Zero heet. Dat heet moet nu, he, anders heet moet weer genoemd worden de plek van het WTC. Kan je op, met, kun je op die manier dat wegmaken? Nou, taalpolitiek uh, is over het algemeen vrij vruchteloos. Um, maar je kunt natuurlijk er natuurlijk wel voor zorgen... dat je als overheid die naam uh, niet meer gaat gebruiken... En uh, op die manier kan een woord uh, geleidelijk aan uit de actualiteit uh, verdwijnen. En als, je dan, uh, als dan de generaties geleidelijk aan uitsterven... na een jaar of 100, 120... dan is zo'n woord waarschijnlijk niet meer uh, gangbaar. Maar dat gaat niet zo snel als meneer Blumberg wil natuurlijk. Nee, ik denk dat hij daar wel een eeuwtje voor nodig heeft. Er zijn ook Nederlandse voorbeelden van een woord dat we dat, dat geprobeerd hebben eruit te... Nou, er zijn, uh, er zijn natuurlijk wel woorden... Uh, die te maken hebben met uh, bepaalde institutionele zaken... zoals belastingschijf. Of, oh ja. uh, dat, dat zijn woorden die verdwijnen geleidelijk aan omdat er een belastingbox... Voor in de plaats is gekomen. Maar goed, die belastingbox die verdwijnt ook alweer een keer. En dan komt er weer een nieuw begrip. We, we hebben het over de liefde voor woorden nu, hè? En nu heeft het iets van heel een droge woorden, belastingschijf. Uh, ja, uh, nou ja, dat is een typisch overheidswoord. Overheids, dat is een uh, typisch uh, En, en uh, ja. termen van de overheid kunnen inderdaad uh, verdwijnen op die manier. Om terug te keren naar die, die, die, die dichters, hè? die het hadden over, over, over de schoonheid van woorden achter elkaar zetten, op een bepaalde plek neerzetten. Mm -hmm. de, de, de klank alleen, hè? Dus je hebt een extra die mooie, hè? Zegt de ene, met een extra die mooi, zegt de inrichter, met de extra die. Die, die mooie woorden verzamelt. Ehm. Um, uh, waar, waarin zit hem dat, dat, dat, dat, een woord, dat een woord lekker ligt? Ik bedoel, je hebt dan te maken met onomatopee bijvoorbeeld. Dat klinkt zoals het voelt. Of Ook winkelende, winkelende of het woorden. Ja, of het twinkelen van. Uh, ja. het, het piepen van de, van, van de muizen. Dat zijn onomatopee. Ja. Ja, nee, inderdaad Klank is natuurlijk een van de belangrijkste uh, aspecten of criteria... op basis waarvan je uh, de schoonheid van woorden kunt bepalen. Uh, alliteratie en assonantie zijn dan bekende, uh, een heel bekende uh, criteria. Denk aan een modern woord als een boeddha-buikje. Dan uh, heb je twee b's, boeddha en buikje. Nou, dat, is dan een, dat klinkt dan beter dan uh, bierpens bijvoorbeeld. Ja. Ik zou het dolgraag over het de Booba kiki effect willen hebben. Kent u dat? Nee, dat ken ik niet. Ik heel snel. Je laat mensen een paar uh, figuurtjes zien. De ene met punten, de andere met een beetje bobbelig. Mm -hmm. En dan vraag je wat is nou Booba en wat is nou Kiki? Mm -hmm. En bij de, iedereen zegt bij het puntige object dat is Kiki. Omdat het, om... En het bobbelige zegt, zegt iedereen Booba. En dat is overal op de wereld is dat zo. Met andere woorden, mensen zoeken toch al een soort... Klank bij vormen die ze zien. Ja, dat kan. Ja, het is natuurlijk ook zo. Dat sommige woorden worden wel uh, uh, ontstaan doordat je bepaalde associaties hebt bij begrippen. Hè? Een, een, een heel druk leven dat wordt een achtbaanleven genoemd, omdat er zo'n zo, zo beweging in dat leven zit, hè? net als in die achtbaan. Um, het, het, um, het Nederlands genootschap ter bevordering van het belegen woord. Mm -hmm. dat, dat kent u ook. Hè? Dan kun je dus een, een, een, een woord adopteren. Een belegen woord adopteren. En uh, uh, uh, Itzada sprak met drie adoptieouders. Maar dat klinkt zo raar. Adoptieouders, Adoptie, hoe moet je het zeggen? Adoptie, uh, ja. Mensen die een woord adopteren. Adoptiegebruikers, ja. Oké. Okay. Nou, Ik ben Jan-Willem Schaafsma. Ik ben 35 jaar. En ik ben uh, ja, operazanger. zanger Hé hey Peter, hoe is die? De woorden in de straat van iedereen. Kom jij vandaag zeg, brood, van toevallig nog in Den Haag? De ik kreeg de tip volgens mij van een, een lid van het Ricciotti-ensemble. Waar ik een paar weken geleden mee op tournee was. En ik vond een heel leuk initiatief om een woord uh, te adopteren. En uh, ja, toen heb ik dus... Uh, bestendigen, geadopteerd. Ik vind het gewoon een heel mooi woord. Een mooie klank. Het leek me ook wel leuk om dat woord gewoon weer eens af en toe te gebruiken hier en daar. Ik, heel misschien. Ik speel namelijk in een theatervoorstelling in het Amsterdamse Bos. Maar ik weet over een uur pas of die doorgaat in verband met het weer. Nu hoop ik dat dit weer zich zal bestendigen. Nou, bestendigen is weer wat anders bestendigen, tot een volgende keer. Ik ben Guusje Tromp, ik ben 26 jaar en ik ben van beroepsjournalist. <laughs> Vanaf of aan las ik al de krant. Ik bedacht ook altijd zelfbetekenissen bij woorden. Foutuil heb ik een keer een uil. Genoemd. En dat heb ik jarenlang geloofd toen de soort ging. Later pas uh, werd me uitgelegd dat je erop kon zitten. Oh ja, ja, dat was het. Nou, via Via ben ik op de website van het Nederlands Genootschap voor het Belegen Bland. En ik heb gekozen op de klank, niet eens op de betekenis. Het lekker. Ja, hoe, hoe, hoe spreek je hem zelf? Is het charade? charade. Charade. Charade. Ik, uh, ik kreeg het certificaat. Ik was eigenlijk alweer een beetje vergeten. Het duurde vrij lang voordat ik mijn certificaat kreeg. En vanaf dat moment heb ik eerst uh, op Facebook van de daken geschreeuwd dat ik adoptiemoeder ben geworden. Ik kreeg allemaal felicitaties. Heel goed op gereageerd. En iedereen vroeg zich af: wat betekent het in godsnaam? Nou, vervolgens heb ik ze lekker een tijdje laten raden en laten opzoeken. En. Uh, Kwamen uiteindelijk toch heel veel mensen nog met songteksten aangezet? Het is charade, het Engelse charade. charade. Ook prima. Als het maar gebruikt wordt, toch? Charade, charade. For alles, alles is een woord voor kaas, voor krokodil. Voel oh, woorden waar ik dol op ben. Nee, er zijn wel een heleboel woorden waar ik helemaal niet dol op ben. Met name van die legeloze woorden als synergie en. Uh, implementeren en, en, en dat soort niet zulke fijne woorden... omdat ze zo weinig concreet zijn. Wat zijn er toch veel woorden? Oké, okay. uh, mijn naam is Maaike Arbert. Ik ben communicatieadviseur bij uh, de vrachtdivisie van Air France KLM. En uh, ik ben 33 jaar. Ik heb Nederlands gestudeerd, dus uh, vandaar ook mijn liefde voor woorden. De wereld wemelt van de woorden. Uh, ik las het volgens mij in de pers. Maar ik weet het niet zeker. Toen vond ik het heel erg grappig. Dus toen heb ik via Twitter ook mijn vriendinnen opgeroepen om een belegen woord te adopteren. En, uh, en mijn collegaatje ook. Dus, uh, nou, ik heb niet officieel via de site echt een woord geadopteerd. Maar ik heb gewoon een aantal woorden uitgekozen die ik zelf heel erg leuk vond. Waaronder uh, zepert en onverlaat. En uh, koddig vind ik ook erg grappig om te gebruiken. Ja, dat zijn, dat zijn mijn woorden. Ik gebruik ze ook. Met name in sms en via Twitter. Kapotkoddig, nou, die kwam volgens mij ook van een andere twitteraar. Dat is toch een onwijs leuke combinatie vind ik. Dat ik dat op Twitter tegenkom en dat koddig natuurlijk een heel ouderwetsig woord is. Maar als kapotkoddig dat het weer heel erg ja, van nu klinkt. Onverlaat. Lichte kooi, Ja, die heeft een collega van mij geadopteerd. Die heb ik aan iemand anders aangeraden. Nou, ik moet zeggen, de afgelopen tijd was ik het alweer uh, een, beetje, we een beetje op een laag pitje. Dat was ook een beetje door uh, wat heftige privéomstandigheden. Maar ik heb de laatste paar dagen heb ik het weer eens een paar keer gebruikt. In een chat met mensen van nou, uh, ik, kan je, ik vind het toch heel leuk om uh, een keer uh, onze vriendschappelijke liefde te bestendigen. Met een, uh, met een mooi kopje koffie. Eén woord. Wat zou ik willen zeggen, Eén woord. Ik kan wel even kijken hoor. Dan moet ik ook even kijken wanneer het ongeveer was dat ik het geadopteerd heb. Want het was daar vlak na. En eigenlijk ben ik het daarna wel weer een beetje vergeten. Dus ik ben een hele slechte adoptiemoeder. Je mooie woorden, dat niet. De grote uitdaging was uh, ook aan mijn collega's van zorg dat het ergens in de notulen van een of andere meeting terecht komt, maar dat is nog niet gelukt. Woorden, <laughs> Helaas. Die woorden, die woorden, zij waren te mooi, te Onverlaat. De Stendigen. Koddig. Geraad. Zeepert. kooi. U luistert naar studio Itzerda, in de studio hier, uh, Tom den Boom... Uh, van het woordenboek van Dalen. Um, en aan de telefoon Victor Frederik... Uh, oprichter van het Nederlands Genootschap... ter bevordering van het, pardon, van het belegen woord, waarover u zojuist hoorde. Meneer Frederik? Ja? Um, uh, hoe werkt het? Men, gaat naar, men uh, neemt contact met u op en dan krijg je een certificaat... en dan heb je een woord... En ja, er, zijn dat... twee, er zijn twee mogelijkheden. Of men kan uh, nieuwe belegen woorden, uh, nou ja, eigenlijk oude belegen woorden, uh, per uh, goedkeuring aan het genootschap uh, toezenden. Van is dit woord belegen? En dan kunnen we het opnemen. Weer, ja. Ja. Dan kunnen we het opnemen in de, in de database, maar mensen kunnen ook woorden die in die database staan uh, uh, adopteren. Wat ontzettend en... leuk dat u in de tegenwoordige tijd spreekt, want ik heb namelijk begrepen dat u ermee uitscheen. Zeg ik dat goed? Ja. ja, dat klopt. Ja, ja na ja, vijf uh, jaar, dus, uh, uh, toe, heb, toen werd heb... geïntroduceerd, uh, uw site. Toen oh, fantastisch dat dit er nu is. En ja. u zou het peiltje ermee neergooien? Nou? Het genootschap is ter ziel, ja. Nou, zeg. Ja. Dat mag toch niet? Ja, waarom? Wat een onverlaat. Ja, ja. ja. Nou, ik zal het even opzoeken. Het wordt... Ja, het is een donderstraal. Hoe kan dat nou? Het schijnt het meest voor je. Ja, hoe is dat mogelijk? Waarom? Ja, uh, uh, het genootschap uh, is een beetje overvraagd. Uh, er komen zoveel mails en zoveel adoptieverzoeken dat het, uh, ja. het genootschap overwerkt is. Ja, ik wil geen dwingeland zijn. Dat is ook een woord wat ik hier lees. Maar ja. ik, ik, dit moet toch, dit kan toch niet. Dit, dit, eh, kijk, eh, woorden die dus, eh, die dus zeg maar eh, belegen zijn. Dus oud en jong belegen worden. Hè? En ja, die kun je adopteren. Ja. Die moet je dan echt gebruiken. mag van u aanstond zijn brood bij de bakker? Zo gaat het, ja. hè? En dat, maar hoe dat, dat, heeft hulp nodig misschien. Ik kijk even naar Ton den Boon. Is het niet iets voor, uh, voor de vandalen om dit over te nemen? Nou, de vandalen beschrijft in feite uh, de woorden die gebruikt worden, die actueel gebruikt worden. En als woorden verdwijnen, dan beschreven wij dat dus ook. Hè? Dus wij beschreven ook de veroudering van woorden, en of een woord archaïs wordt. Ja. Dus uh, dit is niet een taak voor vandalen. Nee? We ik, toch nee, begrijp ik niet helemaal waarom. het ja? genootschap is ja? vast van elke taalkundige uh, uh, uh, inmenging in, uh, in, in, in deze, hoor. Dus, ja, want uh, ik lees hier ook in de statuten staat... het genootschap is niet van zin zich te onderwerpen aan gemeen, wetenschappelijke benadering van het belegen woord. Het nee, toont absoluut. zich verre van uh, Nederlanders en andere bedweters... die zich onledig houden met preciseringen, correcties en anderszins. Hoe is uw ja. verhouding tot uh, meneer Ton den Boom? Uh, prima, want ik heb. Uh, ik heb wel een exemplaar van zijn boek. Oh, gelukkig. Van de Modern verdwij verdwijnenwoordenboek. Wat, ja, heeft, ik... wat is eigenlijk het verschil tussen het Modern verdwijnenwoordenboek en, uh, en, en deze site belegenwoorden.nl. Ja, uh, deze, uh, deze, bele deze site bele oh, uh, uh, Deze site belegen woorden is uh, uh, zuiver een, uh, uh, een, een volkomen onwetenschappelijke verzameling van woorden die bij mij in mijn achterhoofd ergens liggen te verstoffen. En die ik al jaren niet meer heb gebruikt. En waarvan ik denk, oh ja, die zit ook nog ergens achter in mijn hoofd. Ja. Terwijl het modern verdwijnwoorden boek... Dat bevat vooral woorden die echt al verdwenen zijn. Ja. Of zo goed als verdwenen zijn. Een woord als bestendigen en onverlaat. Dat zijn woorden die nog steeds wel gebruikt worden. Als je in de media zou gaan kijken. Dan vind je een woord als bestendigen. Zeker in de, uh, de voltooide tijd. Nog heel regelmatig. Terwijl een woord als halleluja zusje. Voor een heilsoldaten. Of hoogborstig voor verwaand. Of een ijdeldarm voor een gul gulzig aard. Ja. Dat zijn woorden die echt niet meer bestaan. Schitterende woorden zich. Jammer, hè? Als je nog even klinkt over, over, de, over, de, over de radio. Maar uh, even, het volgende nog even. Wat ik een gemiste kans vind. Waarom heet het modern verdwijnwoordenboek niet het modern kwijnwoordenboek? Kwijnwoorden. Omdat, omdat sommige woorden... Uh, die zijn inderdaad... verdwijnen, dat is, dat is een, uh, een handeling... Die, of een werking die plaatsvindt. Ja? En kwijnen is dat natuurlijk ook. Maar verdwijnwoordenboek geeft ook een beetje aan... dat woorden al verdwenen zijn... Ja, dus. ja, ja het heeft dus iets dubbelzinniger. Ja, maar, maar kwijn is ook zo'n mooie... Is, is, is, meneer Frederik, is kwijnen ook een ook een Ja, dat, dat vind ik niet? wel, want dat is ook precies het verschil. De, de belegen woorden zijn eigenlijk woorden die, nog, die, die bijna uitgestorven zijn. Maar nog niet helemaal, want uh, als je die lijst bekijkt... denk ik dat iedereen die woorden ook, ook nog wel kent. Uh, terwijl de woorden die zo net gezien werden... Eigenheimer. Ja, eigenheimer. Pardon, ik, ik, ik praat er doorheen. Ik lees een woord van de lijst. Fakes, ja. uh, frik, booswicht. Ja, booswicht, ja, blodaard. Bloedjes. Ja, zijn Maar hoe nu verder? Kijk, u houdt ermee op. Die, die, die, ja. die lijst die staat hier, belegenwoorden.nl. Mensen kunnen natuurlijk uit, ja, uit eigen beweging natuurlijk een woord. Hè? Altijd, uh, uh, ja. adopteren, toch? Zonder, en, zonder certificaten, maar. En die lijst blijft ook, bestaan, blijft ook gewoon bestaan, natuurlijk. Ja goed, um, ja, uh, we, we gaan nu naar een meneer die, uh, die, uh, die, uh, die heeft een uh, vertaler, die heeft een zeedierenboek vertaald. En die heeft een hele nieuwe naam bedacht voor een, voor een dier. En ik heb begrepen, hij wou niet met zijn naam genoemd worden. Dus het, het is allemaal het, het dier zelf wel, wat hij, hè, dus dat, dat noemt hij wel. En um, uh, het, is, uh, het is een heel, een heel mooie naam. Maar ik voelde me natuurlijk, Adam in, de eerste, in de, de eerste dag op aarde... dat hij rond mocht lopen door het paradijs en de dieren een naam mocht geven. Na Adam hebben dat verdraaid weinig mensen gedaan. Linnaeus heeft er nog een heleboel dieren een naam gegeven. En, en daarna natuurlijk ook nog wel biologen... die dan stevast hun eigen naam aan het beestje geven. Er schijnen ook veilingen te zijn waar je ontdekte diersoorten... voor veel geld jouw naam kunt geven. Maar ja, dit was meer uit noodzaak, niet uit ijdelheid omdat ik nergens die naam van het beest kon vinden. En dat ik dacht, wat moet ik nou? Nergens staat dit beest vermeld. Het is ook nog maar net ontdekt. Dus geen één aquariumliefhebber heeft het in zijn aquarium. Geen één duiker is het tegengekomen op zijn vakantie en heeft daar in Mails naar het thuisgrond over verteld. Dus het is gewoon in Nederland is er nog nooit over gepraat. Iemand moet als eerste, en toen dacht ik plotseling: waarom zou ik dat niet kunnen zijn? Op zich is vertalen niet zo heel moeilijk. Zeker niet als het niet een literaire vertaling is. Maar het probleem was dat het een vrij technische tekst is. Want eh, er komen natuurlijk allerlei namen van kleine diertjes in voor... en van koraalsoorten, ja, waarvan je zelf in elk geval nog nooit hebt gehoord... ook niet in het Nederlands, laat staan in het Engels. Dus wat ik vaak deed, was dan... Eh, typte ik een, een, de Engelse naam van een dier... Typte ik op Google in en dan uh, keek ik uh, of ik ergens de Latijnse naam van het diertje kon vinden. Die daarbij hoorde, de naam die daarbij hoorde. En dan kwam die Latijnse naam altijd wel weer voor op een Nederlandse site. Uh, waarbij dan meestal ook wel weer de Nederlandse naam van hetzelfde Latijnse diertje stond uh, vermeld. Maar, maar ik kan het boek er even bij. Ik pak het boek er even bij, dat is veel beter natuurlijk. Dit is het. Het zijn, dus allemaal, het zijn vaak zelfs echt onherkenbare foto's. Als je niet het bijschrift hebt, dan weet je helemaal niet wat het is. Dit is een bladoester. Nou ja, überhaupt er nog nooit van gehoord natuurlijk. Dit is een gekroonde engelvis. Uh, en dit is, een, dit is een mandster. Nou, wat er gebeurde was dat ik op een bepaald moment... kwam ik dus ook een vissoort tegen die nog maar net ontdekt was... Dat was een, een, een, een, nieuw, een nieuw soort inktvis die op uh, zeer grote diepte leeft. En het bijzondere aan die inktvis was dat hij zich in, op allerlei manieren... Uh, kon aanpassen aan de achtergrond. Dus als ze hem op een schaakbord legden... dan nam hij uh, direct de, het vakjespatroon van het schaakbord over in kleur. Uh, maar als ze hem op bijvoorbeeld een koraal legden... dan nam hij niet alleen de kleur, maar ook de vorm van koraal over. Dus betere camouflage bestaat er niet. Deze uh, inktvis had natuurlijk in het Nederlands nog geen naam. Ik weet niet of ik überhaupt heb geprobeerd om hem op te zoeken. Uh, die had alleen een Engelse naam. En ik, moest, ik kon daar niet een Engelse naam overnemen. Dus nu heb ik zitten denken, nou, wat zou hierbij passen? Nou, en toen dacht ik eigenlijk aan het vogeltje... een Nederlands vogeltje dat heel goed alle andere vogelgeluiden kan nadoen. Uh, er zijn gevallen bekend van deze vogel uh, die de Nokia-tune fluit... Uh, en die vogel heet de spotvogel. Omdat hij dus spot met alle, uh, met alle uh, de herkenbaarheid van alle andere vogeldeuntjes. Hij doet ze allemaal na. En omdat deze inktvis dus ook zo ontzettend goed... alle andere omgevingen en alle andere vissen kon nadoen... dacht ik, dat moet een spotinktvis zijn. Maar spotinktvis vond het dan weer niet goed klinken. Dat zou spotinktvis worden. Of, of je zou er, dat, dat, was, dat liep niet lekker. En het wordt kraak... De naam kraak is een, is een um, oude benaming voor inktvis. Dus toen dacht ik, spotkraak. Dus toen heb ik hem spotkraak genoemd. Nou, tot nu toe heeft nog niemand mij daarover op, op de vingers getikt. En ik ben nog niet door een, uh, door een, door een officiële biologisch, na, officieel biologisch naamgevingsinstituut opgebeld. Om te zeggen dat ik uh, daar een verkeerde naam heb gebruikt. Dus volgens mij heet deze vis vanaf nu de spotkraak. Ja, <laughs> ja. ja. Mm -hmm. Heb je het later nog wel eens gegoogeld? Dat, uh, nee, nee, nee, nee spotkraak. Nee. Maar het is een het is ontzettend goed verhaal dat het goed doet op verjaardag en partijen. Maar ik zit me af te vragen waar een vredesnaam die. Ja, daarbij camouflage, schutkleur en mimicry. Nou zou het moeten voorkomen. Even kijken hoor. Waar staat hij nou? De koning der kopie is zonder twijfel... Koning der kopie, een uh, alliteratie die door mij in... Uh, king of copy zou kunnen dat het ook in het Engels was. De koning der kopie is zonder twijfel de octopus. Als hij opgewonden is, of ergens van schrikt... schieten er golven van kleuren door zijn lichaam... wat een wonderbaarlijke lichtshow oplevert. Als octopussen zich verstoppen... nemen ze niet alleen precies de kleur van de omgeving aan... ze kopiëren ook het relief van de ondergrond... door hun huid precies te plooien zoals de natuurlijke... Nee... Nee, het is veranderd. Het is veranderd. Het is veranderd. Dit is ongelooflijk. De mimiek-octopus. De mimiek-octopus. Dit is ongelooflijk. Als octopussen zich verstoppen, nemen ze niet alleen precies de kleur van de omgeving. Ze kopiëren ook het relief van de ondergrond dus door hun huid precies te plooien... als de natuurlijke oneffenheden in het terrein. De mimiek-octopus in de Grote Oceaan... heeft imitaties van al zijn buren en neefjes op zijn enorme repertoire staan. De ene keer doet hij zich voor als kwal of anemoon... dan weer als bot, zeeslang of zeekat. Terwijl de ene van de momming overvloeit in de volgende... imiteert hij ook nog eens alle bewegingen van de betreffende dieren. Nou ja, de mimiek-octopus. De spotkraak. Dat is doodzonde. De mimiek-octopus is een ontzettend lelijk woord. Spotkraak. Loopt lekker. En bovendien al die verjaardagen en partijen waar ik heb gelogen. Je ziet het boek nu. Maar het eerst... Nee, ik heb het al gezien, maar ik heb er nooit in gekeken. Ja, ah, ik, ik had er al een maand op vertaald, dus ik heb er nooit in gekeken. Ik heb die foto's bekeken, maar ik heb nooit die tekst helemaal doorgelezen. En ik weet dat het inderdaad nog door een eindredactie is gegaan. Uh, en die hebben blijkbaar dit veranderd. Wat jammer zeg. Je moet dit nooit meer vertellen. Dit is ook geen, nee, ik ga dit dus ook de, nooit meer vertellen. Niet, nou, nee, niet van de Mimico, ook op de bus. Nee, nee, klopt. Ik heb het ook niet, niet aan heel veel mensen verteld hoor. Want eerlijk gezegd zijn er maar weinig partijen waar dit soort verhalen op prijs worden gesteld. Ik denk eigenlijk alleen bij Jacob. Ik vind eigenlijk dat je dit. dit ja. oh. Ik vind dat dit verhaal zo te niet doet. Mimiek octopus staat echt met de hoofdletters. Mimiek octopus. Ik vind spotkraken een veel mooier woord. Ja, wat ontzettend jammer hè? Ton Den Boom, uh, boom wat, hoe heeft het kunnen gebeuren, dit? Nou, het uh, kan zo zijn dat iemand dat woord spotkraak toch erg ondoorzichtig heeft gevonden. En daardoor het woord heeft uh, veranderd. Hè? Dus een onderdeel. Oh, ja, Zo mooi, spotkraak. Het is een mooi woord, zeker. Victor Frederik, ook nog aan de lijn? Nee? Oh, ja, bent, u, bent u er nog? Kunt u iets doen misschien? Kan deze nog op de lijst? Uh... Voor die spotkraak? Ja, ja, dat valt een beetje buiten allemaal, hè? Ja. Nou, ik kan hem er nog gewoon bij zetten. Ja, ja, ja maar het, ook... het, is, het is natuurlijk niet een belegen woord. Het is helemaal nieuw. Misschien... Nee, nee, nee, nee, dat is wel waar. In ieder geval dank voor het meedenken. Oké. Okay. En meneer De Boon, kan je misschien, uh, kan je misschien in de vandaalen? Nou, niet zomaar. Dat Wat? zou wel kunnen als deze uh, auteur toch nog gaat publiceren... in allerlei kranten en tijdschriften over de spotkraak. En steeds meer dat woord spotkraak gebruikt. En als andere wetenschapsjournalisten Spot dat overnemen... Krak, spotkraak, spotkraak, spotkraak. Alweer drie keer genoemd. Dat, dat helpt ook op de radio? Nou, we kijken hm. wel meestal naar de spreiding van oh, ja. uh, het woord. Hè. Dus het moet in verschillende kranten, in verschillende uh, radio- en televisieprogramma's... Uh, aan de orde komen. En gedurende een jaar of drie. We zijn aan het slot gekomen van deze, uh, deze studio. Iets daar dank... Dank voor uw wezigheid. Tot morgen. En uh, goed, volgende week verder. Spreek uw slotwoord uit in maximaal 73 woorden. Ja, zeg, moet ik in 73? Ik, ik kan toch niet tijdens het praten mijn woorden gaan tellen terwijl ik praat? Telt alles al mee wat ik nu zeg? Ja, nee toch? Hoeveel woorden heb ik nu dan nog. Ont... Zelf tellen? Hoezo zelf tellen? Jullie kunnen toch wel een beetje meedenken daar aan de andere kant van het glas? Stroomlijnen noemen ze dat. Stroomlijnen. Bah, lelijk woord. Slaat nergens op. Hoeveel? Mocht ik er? 73. Ja, nou verdorie, dan klopt mijn tekst ook nu niet. Heb ik gister de hele avond. Oké, okay, vooruit. Ik doe het wel. Alain Provise. Vrienden van de radio, tot slot van deze uitzending heb ik verrassend goed nieuws. De prestigieuze.